8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Raketlancering Noord-Korea internationaal veroordeeld. Accountant moet zijn werk beter doen vindt toezichthouder en CITAR-speler Ravi Shankar overleden. <tiedan> De internationale gemeenschap heeft de raketlancering door Noord-Korea... van afgelopen nacht scherp veroordeeld. De Verenigde Staten hebben de lancering uiterst provocerend genoemd... en een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN heeft ook zijn veroordeling uitgesproken... en laten weten dat de Veiligheidsraad het er later vandaag over zal hebben. Noord-Korea zegt dat de lancering was bedoeld om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Veel landen vrezen dat het gaat om een test met een raket die ook atoomladingen kan vervoeren. China, de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea, heeft officieel nog niet gereageerd. Wel meldt het staatspersbureau dat Noord-Korea de lancering heeft doorgezet ondanks de afkeuring van de wereld. Accountants moeten beter toezicht houden op de financiën van scholen, ziekenhuizen en andere semi-publieke instanties. Dat stelt de autoriteit Financiële Markten. Die bang is dat risico's worden genomen met leningen, vastgoed en financiële producten. Na aanleiding van de affaire bij de woningcorporatie Vestia... deed AFM onderzoek naar het toezicht van accountants. Vestia ging begin dit jaar bijna failliet. De accountant van de corporatie KPMG had de problemen niet gesignaleerd. Accountants houden nu beter toezicht, zegt de AFM... maar ze zouden dat ook moeten doen bij andere publieke instellingen. Tientallen ziekenhuizen moeten volgend jaar stoppen... met bepaalde kankerbehandelingen. Dat is te gevolg van nieuwe kwaliteitsnormen... die radiotherapeuten en oncologen gezamenlijk hebben opgesteld. Het gaat onder meer om eisen over het minimale aantal behandelingen... en speciale opleidingen voor verpleegkundigen. De ziekenhuizen hebben nog een jaar om aan de nieuwe normen te voldoen. Maar het is onvermijdelijk dat de regels ertoe leiden dat sommige ziekenhuizen bepaalde behandelingen wel blijven doen en anderen niet, stellen oncologen in het vakblad medisch contact. De Verenigde Staten hebben de coalitie van Syrische oppositiegroepen erkend. In een interview met de Amerikaanse zender ABC News zei president Obama dat de Syrische Nationale Coalitie nu de legitieme vertegenwoordiging van het Syrische volk is. Maandag erkende de Europese Unie de coalitie met dezelfde bewoordingen. Obama benadrukte dat erkenning ook betekent... dat de nationale coalitie verantwoordelijkheid draagt. Hij vindt dat de oppositie zich hard moet maken voor een politiek systeem... waarin de rechten van vrouwen en minderheden worden gerespecteerd. Moody's blijft somber over de Nederlandse banken. De kredietbeoordelaar heeft zijn vooruitzicht op voor banken op negatief gehouden. Afgelopen juni kwam Moody's met een afwaardering van vijf grote banken. De kredietbeoordelaar stelt nu dat de banken het de komende maanden nog steeds moeilijk zullen hebben vanwege de verslechtering van de Nederlandse economie. Moody's wijst op het risico van de relatief hoge hypotheekschulden in Nederland. En bovendien stelt Moody's dat SNS Reaal de staatssteun uit 2008 niet kan terugbetalen en mogelijk zelfs opnieuw staatssteun nodig heeft. Positief is dat Nederland nog altijd een vermogend land is met een sterke economie. Sitarspeler Ravi Shankar is overleden. Hij wordt gezien als de man die de Indiase muziek in het Westen populair heeft gemaakt. Shankar werd vooral bekend door zijn samenwerking met Beatles-lid George Harrison. Shankar leerde hem kennen in 1966. Ravi Shankar schreef veel muziek en gaf onder meer concerten op Monterey Pop in 1967 en op Woodstock in 1969. Shankar is de vader van zangeres Nora Jones en van Anoushka Shankar, die ook sitar speelt. Ravi Shankar legt sinds vorige week met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis in San Diego. Hij was 92. Vanaf 2004 is het in Nederland verboden om netsen te fokken. De meerderheid in de Eerste Kamer staat achter het wetsvoorstel van SP en PVDA. Minister Kamp van Economische Zaken zei in het debat dat hij binnen enkele weken de uitwerking van de wet voorlegt aan het kabinet. Volgens Dierenbeschermingsorganisatie Bond voor Dieren worden elk jaar zo'n 6 miljoen nertsen vergast. Vachten worden gebruikt voor modeartikelen. Of de nertsenfokkers een schadevergoeding kunnen krijgen als ze hun bedrijf gedwongen moeten beëindigen, moet de rechter te zijn de tijd bepalen. In het dorpje Herten bij Roermond zijn 20 huizen een paar uur ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. De bewoners van een van de huizen hadden het pakketje per post gekregen. Toen ze het openden, leek er een explosief in te zitten... waarna de politie de straat afsloot. De explosieve opruimingsdienst heeft het pakketje onderzocht... en het bleek ongevaarlijk. Volgens omwonenden waren de bewoners van de villa in Herten... waar het pakje is bezorgd, al eerder doelwit van bedreigingen. En dan het weer nog vanochtend in de kustgebieden. Regen en landinwaarts kans op winterse buien. Vanmiddag droger en wat ruimte voor de zon. Temperatuur aan zee 4 graden. In het zuidoosten van het land blijft het de hele dag vriezen. Morgen koud en droog, met op veel plaatsen temperaturen onder het vriespunt. ANWB-verkeersinformatie nou, in het hele land. Behalve in het westen is het plaatselijk glad. En daardoor staan er nu 58 files, zo'n 270 kilometer bij elkaar... Dat is ruim 100 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd. Ook wat aanrijdingen. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Zorgt dat voor 15 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muidenberg. 12 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Nog wat ongeluk op de A4 loopt het ook behoorlijk vast op de A9 van ook maar naar Amstelveen. Voor knooppunt Badhoevedorp 17 kilometer. En na een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Prinsenviel 6 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Eindhoven kan vanaf knooppunt Zonzeel beter omrijden via Oosterhout.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 Het is slecht gesteld met ons rekenniveau, stelt de overheid. Op internationale lijstjes dalen we. Knappe koppen uit Azië halen ons in. En op de pabo zakken studenten voor de rekentoets. Maar wat weten we eigenlijk over het rekenniveau van de gemiddelde Nederlander? Vanavond in labyrinth, haat en liefde voor getallen. 10 voor 9 Nederland 2. Nooit meer bonnetjes declareren. Parkline, nu ook in parkeergarages. NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Accountants doen hun werk niet goed, zegt de autoriteit Financiële markten. Bij publieke instellingen laten ze steken vallen, hoort zo de directeur van de AFM. En de AIVD zal flink moeten snoeien. Het budget wordt met een derde verminderd. We praten over de gevolgen daarvan met de AIVD-kenner Roger Vleugels. En dit keer is het gelukt, zo lijkt het. Het lanceren van een lange afstandsraket door Noord-Korea. Het leidde tot groot enthousiasme bij de journaalpresentatrice. Sibibon en Sibibon. Het leidt internationaal tot wat minder geestdrift. Noord-Korea zegt uh, dat het dus gelukt is met die satelliet in een baan om de aarde. Uh, veel landen hadden de afgelopen dagen druk uitgeoefend op Noord-Korea... om de lancering van de raket af te blazen. Ze denken dat Noord-Korea de raket in de toekomst met atoomladingen wil uitrusten. Ik praat er toch over verder over deze lancering... met hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Remco Breuker. De Breuker, Goedemorgen. Goedemorgen. Noord-Korea zegt dus dat het een satelliet omhoog heeft geschoten met zo'n lange afstandsraket. Wat willen ze met deze satelliet? Ja, ik neem aan dat uh, het eerste doel is om te testen of deze technologie überhaupt wel werkbaar voor hem is. En ten tweede als het lukt om de satelliet in, uh, in omloop te brengen, want ik weet niet of dat al gelukt is... Uh, rondom de aarde om deze voor communicatiedoeleinden te gebruiken. De rest van de wereld is bang dat Noord-Korea hele andere dingen wil doen hè, met die lange afstandsraket. Ja. De... ...uitrusten met de nucleaire ladingen. Is die angst ook gegrond? Nou, op het moment nog niet. Ik denk dat Noord-Korea, um, zoals al vaker, heel kundig hierop zal inspelen... ...en die, um, die dreiging uh, de achtergrond aanwezig zal laten zijn. Maar vooralsnog, vooralsnog bespikt ze de technologie niet om een, uh, een nucleaire lading te maken... ...die klein genoeg is om uh, met een raket weg te kunnen schieten. Mm. Um, goed, die angst is er wel hè? in het Westen, onder andere in, in China. Uh, meerdere landen hebben Noord-Korea ook gewaarschuwd om die lancering niet door te zetten. Um, trekt Noord-Korea zich daar nou helemaal niets van aan? Uh, ja, daar trekt Noord-Korea zich helemaal niks van aan. Net zoals um, die landen die, die waarschuwen zich ook helemaal niks van Noord-Korea aantrekken. Het is natuurlijk een dynamiek die twee kanten uitgaat. Uh -huh. uh, het is een, eigenlijk een herhaling geweest van wat er in april is gebeurd. Toen is de raket ook gelanceerd, maar dan is de lancering gemislukt. Dus ja, dit, dit was al bekend dat het op deze manier zou, zich zou gaan afspelen. als niet één van beide partijen zich danig anders zou gaan opstellen. Ja. En dat is niet gebeurd. Dus dit was heel voorspelbaar. Het is ook voorspeld. En, en wat verwacht u nu? Want Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea zeiden dat ze naar de VN-veiligheidsraad zouden stappen. als Noord-Korea inderdaad die raket zou lanceren. Wat, wat voorziet ja. u nu? Ik, ik voorzie niet zo heel veel. De VN kan niet zo heel veel doen. Er rusten al veel sancties op Noord-Korea en het laatste wat denk ik zeker Japan en Zuid-Korea willen als buurlanden is escalatie. Dus het beste wat je kan doen. Ja. Is um, even beraden en dan toch aan de onderhandelingstafel met Noord-Korea gaan zitten. Dat is uiteindelijk wat Noord-Korea ook wil. Ja. En even voorbij alle politieke um, verwikkelingen in de eigen landen te stappen. Want zowel in Japan als Zuid-Korea heb je natuurlijk um, verkiezingen binnenkort. Ja. En die maken het op dit moment natuurlijk heel moeilijk om hier adequaat op te reageren. Maar ik denk dat de situatie daar wel om vraagt. En, en waarom wil Noord-Korea aan de onderhandelingstafel? Wat willen ze daar bereiken? Nou, omdat het land natuurlijk al heel lang het heel slecht doet. En dat komt voor een groot deel doordat er zo'n zo enorm contact is aan internationale uh, relaties. En het wil niks lievers dan dat doorbreken. Ze willen niet uit de isolatie koste, komen, zeg ik. Absoluut. Niet, maar niet ten koste van wat, uh, wat men zelf de eigen autonomie noemt. Dus er zal, ja, dat zal een heel hoop geschipper moeten worden. Maar er zal van beide kanten water bij de wijn moeten worden geruimd. En daar is volgens nog. De afgelopen jaren is daar van de kant van uh, Japan, uh, Zuid-Korea en de Verenigde Staten absoluut geen sprake van nee. geweest. Even meneer Breuken, want we hoorden al eerder dat het ook vooral voor binnenlands gebruik was. Na nou de vorige ja. mislukking natuurlijk. Hè. Het regime heeft ook weer wat steun van het volk nodig, wat enthousiasme daar. Is dat dan nu gelukt, denkt u? Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat iets als dit: het is, een, het is enorm indrukwekkend dat het gelukt is. En Zuid-Korea is het nog niet gelukt. Die proberen ook een raket met een, lan, uh, met een satelliet te lanceren. Het lukt niet. Nee, dus die slag is binnen. Dat weet men, die slag is binnen. En dan ook nog um, een, een kleine week voor de sterfdag van Kim Jong-il. Um, ka dit, dit kan eeuwig worden uitgebuit door de propagandamachine. Goed. Hoogleraar Korea Studies, Remco Breuken. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Terug naar eigen land en de problemen met toezicht bij bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en andere publieke sectoren. Accountants moeten daar een betere rol spelen. Autoriteit Financiële Markten vreest dat daar risico's worden genomen. Bij scholen bijvoorbeeld, hebben we dat bij Amarantis gezien. Bij ziekenhuizen met leningen, vastgoed en financiële producten zoals derivaten. Lange tijd hebben accountants de risico's bij de semi-overheid onderschat... De Vestia-affaire bewijst dat ook bij de semi-overheid enorme risico's worden genomen. Volgens Gerben Evert, directeur van de AFM, heeft met name die Vestia-affaire de accountantskantoren wakker geschud. We merken in ieder geval dat sinds dat moment er door alle kantoren een streep is getrokken van dit kan niet langer. Door Vestia zijn ze wakker geworden. Ja, voor een deel wel. Soms heb je een incident nodig om, uh, om een kwaliteitsverbetering uh, uh, ja, uiteindelijk op het netvlies te krijgen. Maar is het dan zo dat bij die kantoren, bij de accountantskantoren, uh, hun eigen positie ook niet belangrijk genoeg werd gevonden? Want uiteindelijk zegt, verwacht iedereen dat als er een handtekening van een accountant onder staat, dat de cijfers kloppen en dat de risico's die er zijn ook zichtbaar zijn? Nou ja, ik denk dat uh, iedere goed opgeleide accountant... die moet trots zijn op zijn vak. En die moeten alle tijden instaan voor zijn oordeel. En moeten alle tijden de kwaliteit leveren bij de controle die nodig is. En wat ook belangrijk is, als hij constateert dat hij of zij dat zelf niet kan... dat hij de deskundigheid inroept. Nou, en dat zien we in de praktijk dat onder druk van de kosten of onder druk van uh, een stukje ego... van ja, ik roep toch niet een expert erbij want dat hoor ik zelf te zijn... dat die stap niet wordt genomen. En dat leidt tot een hele, uh, uh, ja, hele grote tekortkoming in de, in de kwaliteit van de controle. Ja, want op het moment dat die handtekening eronder staat, dan moet het ook kloppen. Want nu is ook heel vaak de reactie, als er problemen opduiken, zoals bij Vestia... waarom heeft de accountant het niet gezien? De accountant is er om te waarborgen dat wat er ook naar buiten wordt gebracht door zo'n rapporterende onderneming, corporatie, beursgenoteerde onderneming, dat dat een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. En vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer is heel erg belangrijk. En dan kan je nooit zeggen van ja, onder druk van wat voor argument ook, doe ik mijn controle maar even wat sneller of wat minder rigide, wat minder diepgaand. Je moet staan voor je oordeel. En ja, ik denk dat dat hopelijk de toekomstige generatie van accountants gaat onderscheiden van een aantal uit het Leden. Maar u zegt, na aanleiding van deze zaak, de corporaties zouden accountants ook bij andere organisaties... die ze lange tijd misschien hebben gezien als minder risicovol... scherper zouden moeten opletten? Zeer zeker. En zeker bij die uh, organisaties waarbij, waarbij men ervan uitgaat... van he, er is er iets van een waarborgfonds... of er is uiteindelijk de overheid die wel bijspringt als het fout gaat. Zijn dan vooral de publiekrechtelijke organisaties? Scholen, ziekenhuizen, corporaties? Ja, met name met name die, uh, semi-publiek, publieke, publieke sectoren. Dus ja, feitelijk zijn dat sectoren die voor een groot deel lijken op de problemen die we in de corporatie hebben gezien. Dus ja, dat, uh, dat moet niet, niet te lichtvaardig worden opgepakt. Daar uh, zullen soortgelijke issues spelen. En het begin is gemaakt, constateert u nu? Ja, en uh, dat is uh, uh, met een groot voorbehoud. Want het, uh, de vraag is van is het een, een, een prelichtje of is het een waterscheiding? Ik hoop dat het uh, een waterscheiding zal blijken. Maar dat is aan de account om waar te maken. Dat nou, wij dan ook. Gerben Evert, directeur van de AFM. Moody's, u weet wel, die kredietbeoordelaar. Die blijft maar mekkeren over de banken in Nederland. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie bij de ABB, John Bakker. Het gaat nog steeds niet geweldig op de Nederlandse wegen. 63 files, 270 kilometer bij elkaar. Nog altijd zo'n 100 kilometer meer dan gebruikelijk. ...heeft waarschijnlijk te maken met de gladheid. Daardoor zijn de dagelijkse files wat langer dan normaal eh, om deze tijd. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Onder meer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... ...bij knooppunt Dorp zorgt dat nog voor 14 kilometer file. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden bij Almere Poort nog 10 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer open. En door de file op de A4 loopt het ook vast op de A9... ...van Alkmaar naar Amstelveen bij dorp 13 kilometer. En na een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Prinsenviel 7 kilometer... De rechterrijstrook is daar afgesloten. Verkeer richting Eindhoven kan vanaf Knopet-Zonzeel beter omrijden via Oosterhout. En verkeer richting Antwerpen kan vanaf Klaverpolder beter omrijden via Roosendaal. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, we hadden deze week al de sombere vooruitzichten van de Nederlandse bank uh, Moody's. Maar zo zei het al, blijft negatief over de banken in ons land. Die beoordelaar zegt dat de vooruitzichten voor de Nederlandse bankensector negatief blijven. En dat ze de banken dus scherp in de gaten zullen blijven houden. André Meijnema van de economieredactie, bij ons hier in de studio. André, um, nou, dit is bepaald geen donderslag bij Helder hemel, hè? Nee, dat hing al in de lucht, hoor. Want we weten natuurlijk dat de Nederlandse economie niet goed draait, dat de banken tobben. Dus eigenlijk ook een bevestiging van wat we eigenlijk al weten... en misschien ook een beetje vrezen. Het vorige rapport over de Nederlandse bankensector is van twee jaar geleden. Dat was toen zeg maar, in de nasleep van de grote financiële crisis. Uh -huh. uh, toen nog volop onzekerheid. Uh, maar dan hoop je zeg maar, na verloop van tijd dat het dan toch nog beter gaat. Maar dan merk je dus dat twee jaar later... dan hadden die zorgen blijven bij de kredietbeoordelaar. In juni kwam Moedis trouwens al een keer met een afwaardering voor banken. Sindsdien staan de banken weer, zoals het heet op de watchlist... dat wil zeggen ze worden scherp in de gaten gehouden... SNS zorgenkindje werd onlangs wel weer afgewaardeerd door Moody's. Ja, je zou kunnen zeggen, de vooruitzichten blijven gewoon negatief... omdat die zorgen aanhouden over de bankensector. En heeft dat dan bijvoorbeeld bij SNS ook te maken met die vorige kredietcrisis? Uiteraard, het heeft alles te maken met, met, met, met zeg maar, hoe de bank door de crisis is heen gekomen... en hoe zwaar ze gehavend is. En SNS is natuurlijk het zwakke uh, broertje van de grote vier banken... Uh, en heeft de meeste moeite, de grootste moeite om uh, stalen te blijven... en om bijvoorbeeld de staatssteun uh, terug te betalen. Ja, en dan kan je ja, kenmerkend aan Nederland is natuurlijk die enorme hypotheek... de schuld en de problemen... De Kijk, in de vastgoedsector? Is dat ja, een punt ja, van kritiek? Nee, dat is inderdaad een grote punt van zorg bij Moody's. Men zegt wij maken ons blijvend zorgen over de vastgoed- en de uh, vastgoedcrisis en de huizenmarktproblemen. Uh, de kantorenmarkt uh, is een omvangrijk probleem. Daar dalen de prijzen, dus ook dalen de inkomsten. daalt ook de waarde van de uh, vastgoedportefeuilles van banken. 55 miljard zit in die Zo. portefeuilles. En daar is nogal wat gebouwd, hè? Daar is heel nou. veel gebouwd. Heel veel leegstand. De grootste leegstand uh, is in Nederland te vinden bij de kantorenmarkt vergeleken met andere Europese landen. 15 procent, dat is enorm. En in 2014 lopen nogal wat leningen aan de vastgoedsector af. Moeten we opnieuw worden doorgerold. En dan wordt opnieuw bekeken hoeveel is het nu waard Hoeveel kunnen we daar tegenover krediet stellen. En dus wordt gevreesd dat misschien wel in 2014 het afwaarderen Volgen ...bij banken op hun vastgoedportefeuilles. Nou, daar komt dus bij de, de, de huizenmarktcrisis. Uh, toenemend uh, dalende prijzen ook daar. Mensen die dus met hun hypotheek onder water staan. Uh, komt daarbij dat uh, banken stengende kapitaaleisen moeten voldoen. Geld bij elkaar moeten schrapen. Het moeilijk bij elkaar krijgen om die buffers op te hogen. En dat allemaal zit in dat bedje van, van een economische recessie... ...zoals je net al zei, uh, die de komende twee jaar niet florisant uitziet. En er dus zijn in feite alleen maar meer problemen zal gaan opleveren voor banken met wanbetalers, stroppenpotten uh, en ga zo maar door. Dus even over die huizen, als we dan kijken naar het nieuws van gisteren bijvoorbeeld... dat er steeds meer afgelost wordt, dat zal Moody's dan uh, deugd doen, kan ik mij voorstellen. Nou ja, in ieder geval daarmee bouwen huishoudens hun schuld voor een deel af. Ja. Uh, maar ze geven natuurlijk niet aan andere dingen uit. Dus hm. voor de economie is het dan weer, zeg maar weer zo'n keerzijde van... ja, je kunt maar één keer een euro uitgeven en geef het aan de banken terug. Dat wil zeggen, je lost je eigen schuld of is dat fijn voor je eigen gevoel maar aan de andere kant, uh, die komt niet in de economie terecht... en dus helpt het ook niet zeg maar, om de zaak weer een beetje vlot te trekken. Nee. Nou, Er is nog geen sprake van een afwaardering. Uh, denkt Moody's dat banken wel in Nederland wel stabiel genoeg zijn... Dat, er, dat ze niet kans lopen om om te vallen? Ja, zeggen ze zelf ook, want we maken ze wel zorgen... en tegelijkertijd weten we ook dat uh, de staat altijd uh, deze banken zal opvangen... want zijn systeembanken die kunnen niet omvallen. Too big, too veel, zoals dat heet. Nee. En dat is zeg maar, dan nog enigszins... Uh, Oef, dat je kunt zeggen, die banken zullen niet uh, verdwijnen, zomaar. Nee, maar het is niet leuk als je weer zo'n negatieve beoordeling krijgt van Moody's. André Meijnerma, dankjewel. Even kijken hoor, want... Uh, Negen minuten is nou 9 minuten voor half 9. Waar begint u nou? Waar moet eerst de foundation zijn, hè? Eerst Marco, weer vis. Ga jij even heel gauw bij... De ja, ja, nee, De bruid ja, weg. Lara, nee, nee, nee, Je gaat niet aan haar zitten, hè? Want dan komt het niet meer goed vandaag. Nee, ik ga niet meer aan de bruid zitten. Okay. Nee. nee, nee, dat mag niet meer. <laughs> <laughs> nou, 12, 12, 12, mag dat niet. <laughs> ik, heb vanocht, ik heb vanochtend even heel kort, naar smaak van de bruid, te kort... even de schouders gemasseerd. Oh, okay. toch? Gaat het een beetje, Monique? Nou, na die korte periode dat je het gedaan hebt... Ja. Uh, is het wel even beter geworden, hoor. <laughs> maar het begint nou alweer een beetje op te spannen. Ja, dus je bent straks misschien wel ja. weer even aan de beurt. Geen probleem. 12, 12, 12, in buitenpost. Bijzondere datum natuurlijk. Heel natuurlijk is dat een bijzondere datum. Ik ben hier in het huis van de buurvrouw van Monique Berkenpas. De buurvrouw heeft zich in de keuken verstopt. De woonkamer is helemaal vol. Er is hier een make-up, uh, mevrouw Hilly. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de kapper is er inmiddels. Er is een cameraman. Er is nog een verslaggever van een ander medium. Er loopt hier een weddingplanner met een grote bruidsjurk door de kamer. Ik weet niet waar ze met die jurk... Nou, waar gaat u heen met die jurk? Ja, Wat? Ja, ik ik loop even naar... Wat zegt u? Een plekje zoeken waar hij mooi vrij kan halen. Ja, de kamer is gewoon hutje. Je buurvrouw, heeft, hebben we nog een haakje? Jawel hoor, Haak, haakjes zat. Haakjes zat is, ondertussen is er broodjes aan het bakken in de keuken. Het is hier een heerlijke, gezellige chaos. En Hilly gaat nu met de, met de foundation beginnen. Kijk, Hoe lang gaat dit duren? Dit gaat uh, zeker drie kwartier... De foundation? Nee. Ja. Alles met elkaar. Drie kwartier tot een uur. Drie kwartier. Sterkte, Monique. Nou ja... Ik zou wel moeten, hè? Je moet wat over hebben voor jou. Dit is, dat mogen we wel zeggen, hè, uh, aan de luisteraars... een volledig gesponsorde bruiloft. Ja, helemaal gesponsord. Je krijgt hem helemaal cadeau. Helemaal. Jullie staat hier ook gewoon helemaal op de pof? Ja. Helemaal dat voor niks bedoel ik? Zeker weten. Hè? Helemaal op de pof. Vertel eens, jullie, waarom doet u hier aan mee? Ik, ik, vind, het, uh, ik vind dat gewoon leuk, hier ja. horen wel mee te doen. Dit is mijn werk, gedeeltelijk. ja. En ik hoorde ervan, ik denk, hé, hey, dat is iets om even... Uh, ja. Dit kun je makkelijk voor een ander doen. Zo is dat. De buurvrouw komt nog even met een extra spotje aan... zodat u het goed kunt zien. Wat, wat, ja, want helemaal gesponsord, ik zei het al. Ik loop even naar de, kap, naar de kapmevrouw toe. Alles cadeau voor Monique, waarom? Alles cadeau voor Monique. Ik vind dat ik uh, toch wel één of twee keer per jaar aan een ja. sponsorproject mee moet doen. Prodeo. Prodeo. Want dus... in heel Nederland gaan twaalf ja. stellen trouwen van de twaalf provincies. Ja. Allemaal stellen die het uh, financieel heel moeilijk hebben en bij de voedselbank lopen. Ja. Ja. ja, correct. En toen ja. bent u benaderd van, wilt u meedoen? Uh, ja, ik ben eerlijk gezegd benaderd door uh, Hilly. Ja. Die uh, was al in contact met het project. En toen dacht ik van, ja, die is hartstikke leuk. Daar ga ik en zeker zo worden er mee. dus overal in Nederland in, in drukke woonkamers... worden nu uh, stellen Precies. opgedirkt. <laughs> Net als wij hier, heerlijk geoud. <laughs> Wat gaat u met haar haar doen? Heeft u al een plan? Ze wil heel graag krullen. En ze willen graag veel loshaar, dus ik ga er een hele mooie bos Wij zitten maken. hier nog wel even, denk ik, hè? Wij zitten hier zeker nog wel. Nog een heel ja. project, ja. Uh, Lara ja. en Marcel. Ja. <laughs> Tot straks. Het wordt een lange dag. <laughs> ja. Mark-Robin Visser, straks weer masseren dus bij Monique. Nou, we horen het later wel. Vijf voor half negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De AIVD, de Veiligheidsdienst, moet 70 miljoen euro bezuinigen. En dat is een derde deel van het budget. In het regeerakkoord van zes weken geleden staat dat nog vooral op de informatieverwerving in het buitenland zal worden gekort. Daar is minister Plasterk van Binnenlandse Zaken inmiddels op teruggekomen na kritiek van de oppositie. Wat het CDA betreft is dit echt prutswerk. De veiligheid van Nederland in het geding als je zo zwaar bezuinigt en ook niet eens weet waarop je dan kunt bezuinigen. Nou, het is gewoon echt, echt dom. Nou... Waar de Veiligheidsdienst nu wel op moet bezuinigen, dat is toch niet helemaal duidelijk. We hebben hier in de studio Roger Vleugels, IVD deskundige. Roger Vleugels, welkom. Um, ja, het is een slecht idee. Het is dom. Uh, de veiligheid van Nederland is in gevaar. Klopt dat? Nou, dat laatste is wat overdreven. Maar het is wel heel dom. En het is ook heel raar en heel onverwacht. Want Nederland heeft eerder al een keer die buitenlandtaak opgeheven. Toen hadden we een inlichtingendienst buitenland. Dat is in 1993 gebeurd. En na een aantal jaren kwamen we erachter dat dat toch niet zo'n slim plan was. En toen is hij in 2002 weer opgericht. Hij bestaat dus nu krap tien jaar. En ook toen werd gezegd, nou dat opheffen kan wel... want we krijgen die informatie van buitenlanden toch wel. Dat had toen dus natuurlijk alles te maken met 9-11, kan ik mij zo voorstellen. Ja, ja. ja. Uh, maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Als je zelf niet een buitenlandse inlichtingendienst hebt krijg je van andere buitenlandse inlichtingdiensten geen informatie... omdat daar in die wereld gewoon geldt. Je geeft wat en je krijgt wat. Ja, en dan ben je afhankelijk natuurlijk en dat en, wil je niet. En dan word je niet meer uitgenodigd voor allerlei internationale overleg. En dan krijg je bijvoorbeeld geen informatie meer over landen... waar veel asielzoekers vandaan komen. Een belangrijk onderdeel van die taak om dreigingsanalyses te kunnen maken voor de IND. Ja, wat, wat doet AIVD nog meer in het buitenland met name? Nou, in, in landen dus, herkomstlanden van asielzoekers ja. uh, beelden maken overigens in concurrentie met de IND en buitenlandse zaken, dus daar zouden die taken ook naartoe kunnen. Uh, economische spionage, en dan moet je vooral denken uh, in de belangen van, aan de belangen van onze multinationals en Rotterdam, en dan heb je het dus bijvoorbeeld over uh, uh, volgen wat er in China gebeurt op het gebied van handel, of Shanghai bijvoorbeeld op Rotterdam blijft focussen als mainport voor Europa, of dat we bang moeten worden van Hamburg, of dat soort dingen. De belangen van Shell, het Sakhali Veld en Rusland, de belangen van Philips, en dan moet je denken aan Sony en Samsung. En dat okay. zit de, de, de, de buitenlandtak, dat is de tweede economische spionage. En de derde is uh, rondom conflictgebieden, bijvoorbeeld Turkije, Koerdistan, Syrië, dat soort zaken om dat heel nauw te volgen: de Gaza, Palest Palestina, Westbank, dat soort ontwikkelingen. Nou begrijpen wij dat minister Plasterk uh, het schrappen van uh, de buitenlandtak... of niet nog wel, die 70 miljoen euro bezuiniging op de buitenlandtak wil schrappen en wil terugdraaien. Uh, enig idee waar hij die dan op gaat bezuinigen? Uh, dat weet hij volgens mij zelf ook niet. S Sterker nog, toen die minister werd, werd hij ook overvallen door deze redelijk rare regel in het regeerakkoord. We schrappen de buitenlandtak. Uh, de AIVD zelf was er ook door verbaasd. Mm. Het is dus gewoon een besluit dat ergens in informatie genomen is... door mensen die van niks wisten. Dat is ook de kritiek he, vanuit de Tweede Kamer. Wat nou, gebeurt hier? Ja. Het hoofd van de AIVD sprak een paar dagen later op de universiteit van Amsterdam... bij de opening van een centrum waar ik toevallig aanwezig was. En daar was hij nog steeds verbijsterd. Er was geen enkel overleg met de AFD geweest. Maar Plasterk had toen wel al heel stoer gezegd... dat gaan we niet doen. Maar ja. het kabinet had ook gezegd... de bezuiniging blijft overeind. En het gaat om een derde van de hele begroting. Dus Plastek staat nu voor de bijna onmogelijke taak... om dat te gaan vinden bij de AIVD. Ja, nou, mag je aannemen, dat hoor je ook wel... dat de buitenlandtak, die rendeert slecht en is heel duur... het zijn tegen de 400 mensen... Mm -hmm. dat daar wel wat van afgaat, alleen niet... 100% leeg. Nee, maar de totale uh, begroting is 200 miljoen. Hè? Kunt u dat inschatten? Is Nederland duur? Want iedereen moet bezuinigen. Er moeten ambtenaren uit. Er moet geld bezuinigd worden bij de overheid. Hebben we een dure dienst? De AIVD is niet een bovengemiddeld grote dienst. En niet bovengemiddeld duur. Maar je ziet dat dat bedrag wat er bezuinigd moet worden... dat begint in beweging te raken. Uh, in het regeerakkoord staat 55, later werd gezegd 70... en nu is er sprake van 45. Dus dat scheelt alweer, dat is minder dan een kwart. En als je die buitenlandtak, waar toch wel sprake van is... stevig verkleint, mm -hmm. heb je de helft van de bezuiniging al gerealiseerd. Maar dat betekent dat je in de rest van de AIVD... toch ook nog 20, 30 miljoen moet bezuinigen. En waar dus, moeten we dan aan denken? Nou, Dan moet je dus denken aan, aan kerntaken... Uh, bijvoorbeeld de IVD doet de coördinatie van het spionagewerk van de politie. Je zou je kunnen voorstellen dat dat overgaat naar de politie. Maar dat is niet echt een bezuiniging, dat is het verschuiven van geld. Bovendien komt intelligence dan bij de politie en dat willen we eigenlijk niet. Je kunt ook denken aan het, uh, het nog verder afstaak, uh, afstoten van het bewaken en beveiligen van mensen... waar de IVD een rol in heeft. Je kunt denken aan het stoppen met uh, uh, het screenen van mensen voor uh, vertrouwensfuncties... Mensen, Nederland doet dat heel veel. We hebben heel veel beroepsverboden. Veel meer in absolute cijfers, bijvoorbeeld, dan Duitsland. Mm -hmm. Maar dat is allemaal een beetje peanuts. Eigenlijk gaat het alleen als je in de kerntaken gaat snijden. En dan kom je dus bij uh, de spionage naar de jihad, het moslimextremisme, dierenrechtenactivisten. Dat zal dan een tandje minder moeten. Oké, okay. nou, we zijn benieuwd waar Plasterk mee komt. Roger Vleugels, HVD-deskundige, dank voor uw komst naar Hilversen.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 Radio 1, het NOS-journaal. Groeiremmers, slecht voor de vruchtbaarheid... en boze reacties op raketlancering Noord-Korea. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Groeiremmers kunnen bij vrouwen grote problemen veroorzaken... met hun vruchtbaarheid. Daarvoor waarschuwt het Erasmus MC, het Rotterdamse ziekenhuis... raad groeiremming van lange meisjes af... als het niet medisch noodzakelijk is. De Erasmus onderzocht honderden vrouwen die groeiremmers hebben gekregen en ontdekte dat hun eierstokken sneller kunnen verouderen en ze dus moeilijker zwanger kunnen worden. Tussen de jaren 50 en eind jaren 90 kregen duizenden kinderen groeiremmers toegediend. De internationale gemeenschap heeft de raketlancering door Noord-Korea scherp veroordeeld. Correspondent Marieke de Vries. De reacties die zijn veroordelend en boos, vooral ook omdat er de afgelopen dagen nog zoveel druk is uitgeoefend, zoveel waarschuwingen zijn uitgegaan naar Noord-Korea om dit toch vooral niet te doen. Er lag ook een VN-resolutie om dit nu te doen en dus uh, ja, wordt deze lancering gezien als een grote provocatie. Want de internationale gemeenschap denkt dat de raket ook atoomladingen kan vervoeren. De VS noemen de lancering dan ook een bedreiging voor de stabiliteit in de regio en VN-secretaris Bank moon heeft al laten weten dat de Veiligheidsraad het er later vandaag over gaat hebben. Het beheren van pensioenen kost steeds meer geld. De bestuurskosten van de 20 grootste pensioenfondsen in Nederland zijn de afgelopen jaren flink opgelopen. Met ruim 60% procent, tot 6,2 miljoen euro, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens de fondsen komt dat door de economische crisis. Daardoor moeten meer worden vergaderd en daarvoor krijgen bestuurders een vergoeding. Accountants moeten beter toezicht houden op de financiën van scholen, ziekenhuizen en andere semi-publieke instanties. Dat concludeert de autoriteit Financiële Markten na onderzoek. Aanleiding voor dat onderzoek was de affaire bij woningcorporatie Vestia, vertelt directeur Everts van de AFM. We lezen allemaal in de krant dat in andere sectoren, zoals de zorg, zoals in het uh, onderwijs, soortgelijke issues spelen. Ja, het mag niet zo zijn dat accountants nu blijven persisteren om dat als laag risico te zien. Het is publiek geld en het vergt dus ook hoge waakzaamheid van de accountant om te zorgen dat dat goed wordt besteed en dat er geen onnodige risico's onzichtbaar blijven. Accountants zijn sinds de problemen bij Vestia al beter gaan controleren, zegt de AFM. Maar ze zouden dus dat in nog meer sectoren moeten gaan doen. Prinses Mabel verschijnt vanmiddag weer in het openbaar. Samen met koningin Beatrix en andere leden van de koninklijke familie... gaat ze naar de uitreiking van de prins Klausprijs. Het is voor het eerst sinds het ski-ongeluk van haar man, prins Friso... dat Mabel aanwezig is bij een officiële gelegenheid van het koningshuis. De prins Klausprijs gaat dit jaar naar de Argentijnse uitgeverij Eloïs Cartonera... die boeken maakt van gerecycled karton. Tientallen ziekenhuizen moeten volgend jaar stoppen met sommige kankerbehandelingen. Ze voldoen niet aan de kwaliteitseisen, vertelt de voorzitter van de Nederlandse oncologenvereniging. Dat zijn altijd kwalitatieve eisen. Dus hoeveel specialisten er moeten zijn, hoeveel apparatuur er moet zijn. En in sommige gevallen gaat het ook om zogenaamde volume eisen. Dat betekent hoeveel ingrepen moeten er per jaar in dat ziekenhuis gedaan worden. Want hoe vaker een ziekenhuis een bepaalde kankerbehandeling doet, hoe beter de resultaten zijn. 53 ziekenhuizen zouden nu niet goed genoeg zijn in het behandelen van maagkanker. En in 24 ziekenhuizen is de behandeling van endeldarmkanker nu onvoldoende. En die ziekenhuizen krijgen nog een jaar de tijd om de zaken te verbeteren. De wereld is een legendarische muzikant, muzikantarmer, sitarspeler Ravi Shankar. Hij is vannacht overleden op 92-jarige leeftijd. Shankar maakte Indiase muziek populair in het Westen toen hij in 1966 ging samenwerken met George Harrison. Hij trad ook op op Woodstock. Shankar lag al een paar dagen in het ziekenhuis van San Diego met ademhalingsmoeilijkheden. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vooral in het noorden en oosten van het land komt gladheid voor. Er trekken buien over het land en in het binnenland valt daaruit sneeuw in de kustgebieden regen. In het overgangsgebied ligt de temperatuur van het wegdek rond het vriespunt... en kan de vloeibare neerslag gevaarlijke ijzel opleveren. De temperatuur ligt tussen min 2 in Zuid-Limburg en 4 graden aan de westkust. Overdag houdt het binnenland kans op een sneeuwbui. In het westen valt voornamelijk regen. Het wordt maximaal 1 graad in het oosten tot 5 graden langs de westkust. De wind waait uit het westen tot zuidwesten... en is matig boven land tot vrij krachtig aan zee. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en gaat het licht tot matig vriezen. Het koudst wordt het in het zuidoosten van het land. De wind draait naar het zuiden en neemt in kracht af. Morgen heeft de temperatuur in het hele land moeite om boven het vriespunt te komen. Er waait een koude zuidoostenwind en het raakt overdag geheel bewolkt. In de avond volgt neerslag en dit kan op veel plekken als sneeuw beginnen... maar het gaat geleidelijk over in regen. Vrijdag en in het weekend is het bewolkt en regenachtig met overtuigende dooi. Nou, we hebben verkeersinformatie in het hele land. Behalve in het westen is het plaatselijk glad. Inmiddels 270 kilometer file. Zo'n 100 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd. Het zijn vooral dagelijkse files die een stuk langer zijn dan anders. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, bij knooppunt Battenverdorp, 17 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Bathoverdorp 13 kilometer. 14 kilometer op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij de Alfred Wageningen. En op de A50 van Os naar Arnhem bij Knoop het Grijzoord 15 kilometer. Dan op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 11 kilometer. Da, da, da.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 Goedemorgen, het is tien minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar de NOS Radio 1 journaal. Burgemeesters, wethouders en raadsleden zijn steeds vaker toezichthouder bij zorginstellingen in hun werkgebied. Blijkt uit onderzoek van Skipper, Maandblad en Website voor de Zorg. Philip van der Poel voert het onderzoek uit. Goedemorgen meneer Van der Poel. Goedemorgen. Wat is er mis mee dat uh, die burgemeesters, wethouders en raadsleden dan toezichthouder zijn? Ik denk in principe moet het zo zijn dat een toezichthouder zijn werk moet kunnen doen zonder rekening te hoeven houden met allerlei deelbelangen. Terwijl burgemeesters, en daar heb ik mijn onderzoek op geconstateerd, die hebben juist door hun werk heel veel deelbelangen. Daar moeten ze rekening mee houden. En het probleem zit er natuurlijk in dat die, die deelbelangen soms die schuren. En in het ergste geval is er dan sprake van een schijn van belangenverstrengeling. En dat lijkt mij nog voor het vertrouwen in de burgemeester, nog voor het vertrouwen in toezicht een goede zaak. Ja. Dat is dus eigenlijk eigenlijk een de kwestie. Ja. Heeft u voorbeelden daarvan, meneer Van der Poel, waar de burgemeester toezicht moet houden, moest houden op um, nou, een sector, misschien een ziekenhuis, um, terwijl er ook belangen speelden? Nou ja, laten we eens kijken naar de, de gemeente Wees. Daar is de, gemeente, de burgemeester ook toezichthouder bij de plaatselijke aanbieder van thuiszorg Vivium in dit geval. Uh -huh. Nou, wat nu als Vivium de, de gemeentelijke aanbesteding voor, thuis, voor, voor thuiszorg wint... Ja, dan kun je wel raden wat uh, de concurrenten gaan zeggen die de boot gemist hebben. Nogal wie dat Vivium die aanbesteding wint, want daar zit de burgemeester in de raad van toezicht. Nou, zo kom je dus al snel bij een schijn van uh, belangenverstrengeling. Uh, ander voorbeeld is het uh, Ruwaard van Putten, ziekenhuis in Spijken, is er natuurlijk veel nieuws geweest de laatste tijd. Er uh, is van alles mis, de inspectie heeft het uh, de afdeling cardiologie... Uh, gesloten vanwege het hoge sterftecijfer. Uh, specialisten geschorst. Nou, eigenlijk speelde er nog veel meer in zaken. Het ziekenhuisstraat al jarenlang miljoenenverlies. Mm -hmm. Heeft verschillende bestuurscrisis doorgemaakt. Uh, nou, wil het toeval dat uh, een van de toezichthouders al daar is uh, burgemeester Peter de Jonge van buurgemeente Westvoorden. Nou, wat zie je nu gebeuren nu het ziekenhuis echt zwaar in de penarie zit... dan uh, zet de burgemeester ongezienlijk zijn toezichthouderspet af... en schrijft dus samen met vier collega-burgemeesters een brief aan de inspectie... en aan de zorgverzekeraars, help ons, geef ons geld... Help ons het steekziekenhuis overeind houden. En dan is natuurlijk de vraag: van wie spreekt hier nu? Is dit de burgemeester die voor zijn steekziekenhuis staat? Of de toezichthouder die mogelijk eigen falen uh, daar een uitweg voor zoekt? En dan zegt u dus: uh, bestuurder blijft daar ver van weg. Wek in ieder geval die schijn niet. Aan de andere kant, zo iemand, zo'n burgemeester bijvoorbeeld, weet wel heel goed wat er in zijn gemeente nodig is. En kan daar ook op sturen. Is dat dan ook niet van belang? Nou ja, dat is ook precies de reden dat die burgemeester momenteel zo populair is bij raden van toezicht, uh, bij publieke instellingen, in dit geval zorginstellingen. Die raden van toezicht zijn eigenlijk naastig op zoek naar, uh, naar draagvlak bij alle kritiek die erop uh, falende zorginstelling is. Ja, en dan lijkt zo'n burgemeester natuurlijk een hele mooie figuur. Hein, die, want, zoeken uh, dus ook, die zoeken ze dus ook bewust op dus? Daar lijkt het wel op, hè? want zo'n burgemeester geldt als een iemand die uh, verbindend vermogen heeft, die uh, bovenpartijdig is, die inderdaad lokaal geworteld is. Nou, en Daarmee kan een raad van toezicht dus als het ware uh, draaglijk voor zichzelf verwerven. Maar ja, ja of het daarmee het toezicht gediend is, is natuurlijk punt twee. Nee. Raadt u ze aan om dit soort taken helemaal niet meer op zich te nemen? Of zou het kunnen dat bijvoorbeeld een burgemeester dan niet in zijn eigen regio toezicht houdt, maar dat elders doet? Nou ja, ik denk de vraag is op zijn plek of fulltime burgemeesters überhaupt nevenfuncties moeten hebben. Dan kun je, als je dan toch toezicht wil houden, is het een suggestie om niet in eigen stad en bij voorkeur ook niet in eigen regio toezicht te houden. En die tip die komt van governance deskundige Pauline Meurs. Ja, uh, en tot slot, ik denk dat uh, ambtsdragers, burgemeesters, wethouders en dergelijke... die toezicht houden, toch echt heel geregeld moeten checken... of ze nog wel onafhankelijk kunnen opereren. En want dat, die, die, de zorginstelling die nu nog 100 kilometer bij jou vandaan zit... die kan morgen in jouw gemeente actief ja. zijn. En dan liggen de kaarten in één keer heel anders. Ja, zeker met de jongste ontwikkelingen waar specialisaties plaats gaan vinden... en samenwerking. Uh. Dat gebeurt op heel veel plekken. Hè. En, en, en, Aan de orde En van wat de je dan ziet ja. is dat het belang van een gemeente niet hoeft samen te vallen... ...met dat van een zorginstelling het belang van de burger niet hoeft samen te vallen met dat van een patiënt. Neem bijvoorbeeld concentratie van acute zorg of uh, geboortezorg of spoedeisende hulp. Dat kan voor een ziekenhuis een hele zinvolle stap zijn... ...maar voor de burger van een bepaalde gemeente kan dat heel vervelend ja, zijn. Ja, duidelijk. Filip uh, van der Poel, fijn dat u ons even toelichting wilde geven. Uitstekend, dank u wel. 94-jarige oud-president van Zuid-Afrika. Nelson Mandela ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij heeft een longontsteking... Zuid-Afrika leeft tussen hoop en vrees over de toestand van de oud-president. Correspondent Alice van Gelder in Johannesburg. Alice, ja, houdt de natie een beetje de adem in, maakt men zich erg zorg... Ja, absoluut. Ja, iedereen wil vandaag het liefst horen dat uh, Mandela ontslagen wordt uh, uit het ziekenhuis. Uh, gisteren was er wel wat opluchting, omdat toen bekend werd wat er met hem aan de hand is. Voor dagen lang wisten we niet waarom hij in het ziekenhuis lag. Nu weten we dus inderdaad dat het een longontsteking is. Uh, dus ja, in ieder geval weten we nu waar hij tegen vecht, zeg maar. Is er nieuws op dit moment over de situatie van Mandela? Of het of, of beter gaat of die longontsteking over is? Ja, nee. Het laatste nieuws is eigenlijk van gisteren. Dus toen bekend wordt gemaakt wat hij heeft. En toen werd ook gezegd dat de medicatie aanslaat. Uh, tot nu toe heeft de regering wel iedere dag een korte verklaring afgelegd. Eigenlijk ook om het volk wat gerust te stellen. Uh, zoals Mandela heeft goed geslapen. Mandela is in goede handen. En het is vandaag dus wachten tot de regering weer een uh, korte verklaring uh, aflegt. Ja, vorig jaar was de toestand een beetje vergelijkbaar. Toen ja, werd er ernstig rekening mee gehouden dat hij het niet zou overleven. Is dat nu ook weer... So. Ja, nee, klopt inderdaad. Hij lag in uh, januari uh, 2011 ook in het ziekenhuis voor inderdaad de, dezelfde kwaal. Um, het is een beetje twee kanten. Aan de ene kant weten mensen hier natuurlijk ook dat Mandela fragiel is, oud is en een longinfectie op uh, deze leeftijd ook fataal kan zijn. Maar om, juist omdat hij al lang met longproblemen kampt, uh, denken mensen ook van oké, okay, hij heeft dat al vaker overwonnen. Uh, dus hopelijk uh, slaat hij zich daar nu ook weer doorheen. En ook ja, de geruststellende woorden gisteren dat de medicatie uh, je zorgt ervoor dat de natie toch uh, iets minder in paniek is dan vorig jaar. Alice van Gelder in Johannesburg, dankjewel. Straks bespreken we The Hobbit. Is deze nieuwe film de moeite waard of niet? U zo Weet u of u naar de bioscoop moet of niet? Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Son Bakker, ik krijg uh, uh, sneeuwfoto's van luisteraars. Onder andere één uit Groenlo, waar een dik pak ligt. Bij Zwolle ja. is dat. Is dat ook voor de rest van Nederland? Ja, het is, het is duidelijk. Nou, niet, niet in het hele land, in het westen sowieso niet. Maar in een groot gedeelte van het land wel. En dat zorgt ervoor dat de dagelijkse files... een stuk langer zijn dan gebruikelijk. Zo staat er op de A9 van ook maar naar Amstelveen... bij het Raasdorp, 12 kilometer. Op de A12 van Duitsland naar Utrecht... bij Wageningen, 13 kilometer. Op de A50 van Os naar Arnhem... bij het Grijzoord, 15 kilometer. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem... Bij Westervoort, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. VVD en Partij van de Arbeid willen een paar bezuinigingen van het kabinet gaan terugdraaien. Het korte bijvoorbeeld van de kinderopvang, ingrepen in de WW en het ontslagrecht. Peter Blok hoorde tijdens de behandeling van de begroting voor sociale zaken... dat de regeringspartijen de zaak wat willen verzachten. De bezuinigingen op de kinderopvang gaan mogelijk niet door. De regeringspartijen, de VVD en de Partij van de Arbeid... en ook de oppositie zoeken naar geld om die bezuinigingen terug te draaien. Maar makkelijk is dat niet. Cora van Nieuwenhuizen van de VVD. Nou ja, het is natuurlijk een wens uh, van de VVD om, om, uh, om dit uh, om te kunnen draaien. Uh, en natuurlijk zullen we altijd meedenken en meekijken... naar iedere oplossing die daarvoor zou kunnen bestaan. Maar dan moet het wel inderdaad een solide dekking uh, zijn. De wil is er, het geldt nog niet... zegt ook Mariet Hamer van de Partij van de Arbeid. Als we het probleem kunnen oplossen, dan gaan we het probleem oplossen. Maar ik wil wel graag... A, allereerst dat doen in het kader van het structureel oplossen van het probleem, omdat de bezuiniging, laten we ook eerlijk zijn... die er nu voor ligt, vooral gaat over de hogere inkomens... en ik me veel meer zorgen maak over de lagere en de middeninkomens... En ik wil wel blijven houden aan de afspraken die wij gemaakt hebben. Namelijk dat er een deugdelijke en een haalbare dekking uh, is. Uh, als de oppositie daarmee kan komen, uh, dan ben ik, uh, ik was al een paardje met u op de flex. Uh, op dit gebied natuurlijk uw vriend of vriendin. Maar het moet wel een deugdelijke dekking uh, zijn. Ik geloof ook dat we dat de VVD hebben horen zeggen en ik sluit me daarbij aan. Paul Ulenbelt van de SP vindt dat maar raar. Waar een wil is, is een weg, vindt hij. Mevrouw Hamer, dat was altijd een briesende leeuw die opkwam voor de kinderhof. Van. Maar wordt mevrouw Hamer op dit moment dan niet een heel klein piepend lammetje wat vraagt aan de minister ga praten. Terwijl de oppositie zijn stinkende best heeft gedaan om geld bij elkaar te scharrelen op altijd waarvoor u gebriest heeft om gedaan te maken. Ook de harde ingrepen van het kabinet in de WW en het ontslagrecht kunnen nog worden verzacht. Dat is allemaal onderdeel van een sociale agenda tussen kabinet, vakbonden en de werkgevers. Zegt Mariet Hamer van de Partij van de Arbeid. Ik hou de optie open dat, uh, uh, want het staat er echt vrij breed geformuleerd dat dan alle onderwerpen nog een andere invulling kan gegeven worden... mits drie partijen het daarover eens uh, worden. Maar met name op ontslag WW, want die worden niet voor niks genoemd... Uh, is mijn verwachting wel dat dat niet aan uh, letterlijke tekst-regeerakkoord zal blijven. O, oh, want ze heb ik daar ook de premier uh, en de minister van Sociale Zaken al over gehoord. Die beiden volgens mij uh, de formulering niet in beton gegoten uh, gebruikten. En als zij dat zeggen, wie ben ik dan om dat uh, te ontkennen? Morgen antwoord. Minister Asscher van Sociale Zaken. En dat was een bijdrage van uh, Peter Blok. Het is negen minuten voor negen. U luistert naar het uh, NOS Radio 1-journaal. Tien jaar na het eind van de Lord of the Rings-trilogie... keert de magische wereld uh, van Middle-earth terug in de bioscoop. Far to the east, over ranges and rivers... lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland... Ik like visitors zo much als like de volgende hobbit. Maar ik wil ze voordat ze komen Een fragment uit The Hobbit van de regisseur Peter Jackson. De film draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscoop. En u bent natuurlijk benieuwd, moeten we erheen? Nou, The Hobbit is feitelijk proloog van de succesvolle trilogie The Lord of the Rings van de schrijver Tolkien. Filmrecensent Robert Blokland. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Robert, je hebt de film gezien. Hoe was hij? Hij is een hondaar, spectaculair, dat kan ook moeilijk anders. Peter Jackson, de regisseur, is een van de meest visionaire filmmakers van onze tijd. Dat heeft hij met uh, The Lord of Rings al bewezen. En uh, hij borduurt voort op 6 en dat is, dat is uh, technisch gezien spectaculair. Inhoudelijk valt er we wel kanttekeningen kanttekening te praten bij de film. Ja. Oh, nou ja, The Lord of the Rings was natuurlijk een ultiem dik boek wat echt drie films nodig had om helemaal verteld te worden. En The Hobbit is een relatief klein boekje, 300 bladzijden. En om er nou drie films van te maken is wel een uh, eigenaardige keuze. Hij heeft wel uh, allerlei aantekeningen van Top 10 ook gebruikt om de wereld groter te maken en meer verhalen te vertellen over de hoofdpersonen. Die dit keer op, uh, op geweest te gaan om een draak te verslaan. Dat is het, de inzet van deze trilogie. Maar... Ja, het lijkt wel erg veel meer van hetzelfde inhoudelijk. Het Vergeleken met The Lord of the Rings, waar is natuurlijk ook uh, ja, een, een, een kruistocht... Uh, dan voor een ring die een berg in moet. Maar ze trekken maar door van plek naar plek. Af en toe komen ze een obstakel tegen. En dat moeten ze overwinnen en dat gaat redelijk uh, zonder problemen. Ja, maar dat, dat is het gegeven van de ja, film. Ja. Het is, is natuurlijk een episch meesterwerk, het boek. Maar uh, ja, het is meer van hetzelfde. Ja, Klinkt heel erg eenvoudig, deze ja, uh, ja, Maar ja, eenvoudig. Ja, precies. Maar, maar wordt het dan als je het verhaal zo uitrekt, wordt het dan uh, saai? Wordt het een lange zit dan? voor de, voor de niet-fans wordt het een lange zit. Ik, ik ben zelf geen enorme fan van de boeken. Uh, ik zat met een aantal fans in de zaal, die vonden het prachtig en die, die gingen er helemaal op in de wereld. Maar als je, als je er niks mee hebt met fantasy en met Tolkien, dan denk je van, ik heb het eerder gezien als we weer over de bergen trekken met z'n allen, onder leiding van, van Kandalf, de Grijze, gekloten Ian McKellen, een geweldig acteur. Ja, nee, dan, dan wordt het een lange zit. En dan, en dan uh, ja ik, ik weet niet hoe succes het gaat worden van deze film. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel fans van de boeken. En technisch heeft deze film natuurlijk heel veel uh, noviteiten te bieden die, die nog niet eerder getoond zijn. Zoals? Ja. Nou, de film wordt in, ik geloof, acht, acht verschillende versies in de bioscopen uitgebracht. Hij draait in 2D en in 3D. In 3D, dan kijk je met zo'n brilletje en dan heb je meer diepte in het beeld. Hij draait in IMAX. Dat is zo'n heel groot megascherm uh, uh, waar het beeld en het geluid nog overdonderen afkomt. Dus ook die keuze heb je. En hij draait in uh, High Frame Rate. Dat is een uh, nieuwe techniek waarbij er meer beeldjes per seconde worden geprojecteerd en je dus meer informatie krijgt als... Uh, kijker. En daardoor is alles nog gedetailleerder en nog uh, minutieuzer in beeld gebracht. En dat, dat is voor de eerste keer dat een grote film, zoals dus de Hobbit in dit geval, um, um, in high frame rate gefilmd. Dus 48 beeldjes per seconde in plaats van 24. Okay. En, en, en je merkt daar iets van als, als kijker? Je je zegt je ziet uh, meer details? Uh, ja, het is allemaal nog, nog helderder En uh. Uh, of, dat, of dat goed is, is een, uh, is een tweede. Want zoals bij alle uh, ja, noviteiten uh, zijn de fans, uh, of dat zijn voor- en tegenstanders zijn gelijk verdeeld eigenlijk. Uh, het, is, het is nog scherper, maar daardoor zie je ook alle onvolkomenheden. Mm. Hobbits bestaan niet echt, dat zijn gewoon acteurs die getransformeerd zijn met smink en met decor en met effecten. Grote voeten. De, de, de, de details worden beter zichtbaar. En dus ook de onvolkomenheden worden beter zichtbaar. Ja. Bovendien wordt het zo scherp dat, dat eigenlijk het bioscoopgevoel een beetje weggaat. Het bioscoop hoort heel gechargeerd te zijn met kabels. En af en toe moest er iets haperen. En dat gevoel, dat, dat heb je niet meer. Want het is zo perfect geworden in het beeld. Dat je bijna ja, beter naar, naar, naar de tv gaat zitten kijken. Omdat het bioscoopgevoel een beetje verloren gaat. Dus de special effects, de, de, de computeranimaties. Want dat is denk ik alles. Hè? Alles is ongeveer bewerkt. Zijn wel overeind gebleven? Ja, nee, het, het, het is virtuoso wat Jackson gedaan heeft. Maar net zoals bij alle grote ontwikkelingen op dit gebied. Kijk, tien jaar geleden keken we naar digitale animatie. En zagen we wat er fout aan was. Uh, je had die films die, uh, ja, waar, waar de tekeningen heel erg, heel erg haperden. En waar het ja, niet vlekloos ging en niet, niet, niet vloeiend. En nu, tien jaar later, is het allemaal opgelost, al die problemen. Ja. Vrijwel allemaal. Je moet alleen nog een mens, het eh, valt nog niet goed, te tekenen. Dus, en dit is ook de eerste, de eerste kinderstappen op dit gebied. Over maar tien Robert... jaar zeggen wij van, goh, wat zag de hobbit er eigenlijk houterig uit, of ja, al, ja, al die ja. overkomenheden ja. Uh, uh, overkomen zijn. Zie je dit soort ontwikkelingen vaak? Want ik hoor je ook zeggen dat ja, het vooral om techniek gaat hier, uh, en om, uh, dat het virtuoos uitgevoerd is, maar het, dat het verhaal nou, wat rammelt. Zie je die ontwikkelingen op, op andere vlakken? Dat is wel vaker een verwijt. Kijk, een, een, een, mijlpaal in het opzet was Avatar van James Cameron van, uh, ik meen vier jaar geleden, uh, kan ook drie zijn. En dat was een enorme stap voorwaarts. Dat was de eerste IMAX film die echt zo'n massaal succes was en die okay. zo'n toegevoegde meerwaarde had, ook qua digitale animaties en zo. Uh, en daar was ook het probleem een beetje dat het script toch, ja, een uh, beetje dunnetjes was. was aan het ja. Toe. Ja. Ja. Uh, en, en ja, mensen, uh, de regisseurs hebben er heel veel moeite mee om al hun energie te verdelen in het verhaal en in de techniek. En dat, ja. dat zie je wel vaker bij dit soort grote projecten. Nou. Robert, ik twijfel nog. Uh, ja, ga jij, Marcel? Jazeker. Ja, Marcel gaat. Oké. Okay. ga wel. Nou. Wil ik wel zien. Maar dan ga ik mee. Robert, dank je.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 Ik heb alleen nog geen tijd gehad om er een aan te vragen. Kom op, Ondernemend Nederland, doe je naam eer aan en onderneem wat. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl Kersting kopen doen was nog nooit zo voordelig als bij Macro. Alleen vandaag gratis vier rollen sfeer voor kerstpapier. Gratis! Zo kunt u als ondernemer nog eens uitpakken. Kijk voor de actievoorwaarden op Macro.nl. Macro, partner voor Ondernemend Nederland.